Goedemorgen, ik ben Dieke Dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken wordt de boel opgeruimd en schoongeveegd. En een hele hoop steden werd gereld rond de avondklok. Zwolle, Rotterdam, Amsterdam, Geleen, Helmond, Almelo. En ook in Den bos is een hoop schade. Ziet de verslaggever van Omroep Brabant die een rondje door de binnenstad loopt. Hier ook, kijk, hier zijn de straatstenen uit de straat gehaald. Dat wordt op dit moment ook al door de gemeente hersteld. En je loopt nu door de stad heen. Hoe ja, wat is het aanblik van de stad nu? Ja, ravage. Ja. <laughs> Alle ruiten kapot. Uh, ja, het is gewoon dramatisch. Ja, ja. Wat, wat doet dat met jouw bossenhacht? Ja, ik vind het gewoon heel zielig voor al die ondernemers. Al die horeca die al de hele tijd dicht is en dan gaan ze dat slopen. Ja, het slaat gewoon ergens op. Ja. Er zijn tot nu toe meer dan 180 mensen opgepakt. En dat kunnen er nog meer worden omdat er veel filmpjes van de rellen zijn. In de sporthal in Apeldoorn zijn net de eerste 90-plussers geprikt. Vanaf vandaag zijn mensen boven de 90 aan de beurt die nog thuis wonen en zelf naar een prikplek kunnen komen. De rest wordt later door hun huisarts gevaccineerd. We zijn in coronatijd meer boeken gaan lezen. Vorig jaar werden er 5% meer fysieke boeken verkocht in Nederland. Maar door corona deden we onze lezing kopen wel vooral online. Boekhandels in winkelstraten verkochten er juist wat minder. Veel mensen pakten ook een e-reader erbij. De bibliotheken leenden vorig jaar 56% meer e-boeken uit dan in 2019. In Rotterdam zijn ze begonnen met een grote coronatest. Tienduizenden inwoners van de wijk Charlo's kunnen zich laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Zo moet duidelijk worden hoe ver het virus zich in deze wijk heeft verspreid. Deze huisarts legt uit waarom dat nodig is. De persconferenties zijn gewoon vaak ingewikkeld. Ze zijn allemaal in het Nederlands. Veel Oost-Europeanen uh, spreken matig Nederlands. Meestal Engels, Duits. Dus die worden op die manier niet bereikt. Binnenkort komen er ook massale tests in dronten en Bunschoten. Het weer, zon, wolken en een enkele bui, een beetje van alles vandaag. Het wordt een graad of zes, morgen een grijze dag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10 de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad dicht bij de Koentunnel vanwege een spoedreparatie. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk, er is veel schade in de tunnel. Volgens Rijkswaterstaat blijft de tunnel zeker tot morgenochtend 5 uur dicht. Verkeer kan tot die tijd omrijden via de A10 de Ring Amsterdam-Zuid en de Zeeburger Tunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met een kat zit een beetje mijn snorharen weg te likken. Gevulde koeken meegenomen door de heer Loogman. Goedemorgen, heer. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Uh, met mij is het goed, naar die gevulde koek. En, en weet je wat het leuk is? Ja. De, de, de verrassing is dat Tino uh, uh, ons ja. uh, toch nog heeft uh, verblijd met een bezoek. Hij nou, zei het voor een half uur, want de man is druk natuurlijk. Mag ik ja. kom jullie een half uurtje toch, irriteren, uh, maar dat, dat kan ik heel goed. Ja, daar ben je ja. Ja. Ja, ja, ja, maar Waar irriteer je dan aan? Wacht even, ik heb hier een zandloper, ik timer met Nee, ik irriteer jullie. En het, mag ik iets over de gevulde koek zeggen? Want ja, natuurlijk. Dat, kijk, dit is een gevulde koek uh, uh, uit het dorp. Ja. Maar voor mij is net een gevulde koek net als een glacé, een pepermuntje, ja. een centendrop, rond. Rond, ja. En dit is een vierkante gevulde koek. Ja. Dus ik wil, wel, ik wil even in contact treden met, uh, met de maker van dit uh, verhaal. Waarom? Ja. Maar, maar waarom? Het, dat houdt me dan beter. Waarom maak je ja. een vierkante gevulde koek en geen ronde? Waarom? dit is toch een creatieve vrijheid? Nee. Nee, Wat het rond is. passen er meer van bakplaat op deze manier. Ja, dat kan natuurlijk misschien. ook. Ja. ja, maar ik vind het. Ik vind het... Hey, hey, hey, hey, qua creativiteit vind ik het bijzonder. Omdat ze er toch nog een rondje... Wat ben je aan doen? Uh... Dat was de zak van de getolde koel. Maar, maar, uh, uh... maar probeer jij... Eh, vroeger had je van die, uh, van die dingen met een houten hamertje... en dan moest je het, het driehoekje en het vierkantje... Probeerde jij ook altijd het kruisje in het rondje te duwen? Ja, ja, Mij is... lukte dat altijd. Ja, ja, dus met een beetje geweld, een hoop vaseline en potvaseline pot vaseline gaat de hoop natuurlijk. Die slaat er hey, maar een um... gaan werken. Ik heb uh, bij, uh, in de Zuidstraat bij Elhorst gewerkt nog. Ja. En, uh, baptiserie, als Elhorst. Baptiserie. Ja, Baptiserie. En toen stond ik daar, want ik wilde bakketbakker worden. En toen stond ik daar in de keuken. En toen had ik ook een plaat met plaat, noem je dat, hè? Met, met gevulde koeken gemaakt. Ja, ja. Maar die had ik een beetje later veranderd. <laughs> oh. En toen kwam de, de, de ho, opper, de opper uh, patisserie, uh, meneer naar me toe. En toen kreeg ik toch een knal van mijn kalers. Nee, ja. Ja. heb ik alles ingepakt. Heb ik gezegd, zoek het lekker uit, ik laat me toch niet slaan. Mm -hmm. En toen ben ik naar huis gegaan en nooit meer gebakken. Die man heeft mij gered. ze heeft ja. een enorme bakkerij verloren. verloren. Ja. Ja. Die man ja. heeft mij echt gered. Stel dat maar heb mijn, mijn juf vind je, uh, dat was Robert Stuurman... En die, van de bakkerij Stuurman op de, in de Zeestraat... Mm -hmm. Waar nu volgens mij een, een doe-het-zelf... Waar het, het vroeger van Staveren zat. Daarvoor. Ja, ja, maar ja, ja, ja, daarnaast zat natuurlijk, en, ja, dan, maar, daar ging natuurlijk... Wij mochten natuurlijk van achter de bakkerij... en dan lag er uh, Je kan geen marsepijn meer zien. Want dan lagen van die hele grote plakken marsepijn... En, <lacht> en dan wij natuurlijk gewoon handen handenvol marsepijn. Dat weet je wel. Als je ergens iets te veel ja, van hebt gegeten... Ja. dan wil je het erna nou nooit meer eten. Nee, dat klopt. Dus marsepijn ja. zie of die chocolade -kikkers die ze hebben met kerst met, het vieze, met die vieze witte shit erin ja ja ook niet te doen nee. maar nee. ik heb zo, bij mij was toen ben ik naar de dokter gegaan dus dokter ik heb zo'n marsenpijn <laughs> even over dat bakken ger ja. dan heb jij dus eigenlijk een carrière gemist bij Heel Holland bakt ja ja had je uh, met uh, met André misschien nog iets kunnen doen denk ik nou uh, daar... bakken niet hoor nee Nee, zo goed was ik niet als bakker. Ah. Maar die gevulde koeken die toen zwart zijn geworden... zijn als damschijven geleverd om het thuis. Dat denk ik, ja. ja. Ik denk, uh, ja, wat moet je, weet je wel. Dus uh, ja. ja. en, en, maar ik vond dat als, als mensen hier gaan slaan... dan ben ik er klaar mee. Nee, dat vind ik ook een soort van... Dat vind ik een soort van, vet van onmacht uh, ja, als dus, werkgever. Uh, ja. ja, goed idee. We ja, willen ja. dus nou, even een uh, muziekje draaien. Deur me even mee, jongens. <laughs> en een gitaartje erbij. Goedemorgen. We zetten hem 10 over 10. Tijd voor muziek. 10 over 10. Oh. Hier is blub. Blub, blub, blub, blub. Je mag er een lekkere, lekkere. veelkoop. Alles is liefde. voor wie dat wil. En voor wie nog durft te dromen. Overwonderlijke. Inderdaad, ja. inderdaad, inderdaad. Ja, uh, hey, jongens, ik heb, een, ik heb een, een, een, een, misschien een hele persoonlijke vraag. Maar nou. Kijk jij wel eens porno, Tino? Uh, je bedoelt de afgelopen uur? Of, uh... Maar in het algemeen. <laughs> Zeker. Uh, Frank? Ik krijg wel eens leuke berichten binnen, ja. Uh, ja? Ja. Ik heb het wel eens uh, bekeken. maar, maar ik, uh, is, op, op dit, een gegeven moment word ik Frank daar niet warm of koud van. Twee seconden gezien, heb, nou, heb het allemaal, ja, dan heb ik het eigenlijk ja, allemaal staat, wel gezien. Er staat hier op ja. internet, mannen die porno kijken zijn dommer. Wat? Nou, ja, dat klopt. Nou, ja, ik ben nou, het er ook al mee ja. eens. Uh, ja. Veel porno kijken zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor uw hersenen. Uit een onderzoek van het Max Planck Instituut uit Berlijn blijkt dat mannen die veel naar porno kijken een beperktere hersenactiviteit hebben. De lagere activiteit werd gemeten in de prefrontale ja. cortex, het deel van de hersenen die instaat voor motivatie en beloning. De uh, onderzoekers vermoeden huh? dat het gevolg is... van de intense stimulering van het pleziercentrum. Huh? De studie werd uitgevoerd <laughs> bij 64 <laughs> proefbevolen... proefpersonen tussen de 21 en 45 jaar. Huh? Onder veel porno kijken werd in de studie bedoeld... Verschillende uren per week. Halleluja. Jezus. Welk effect porno op vrouwen heeft, is niet onderzocht. Dat is nee. dan wel jammer. Dus al die relschoppers zijn eigenlijk porno-kijkers. <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Ja, we, we zijn eruit. Als we nou porno verbieden, dan zijn we eruit. Ja. Dan zijn we eruit, ja. ja maar dan Zou het dan, een dan ook een stuk rustiger ja. worden op straat, denk ik. Ja. <laughs> Dat is wel heel kort door de bocht uh, filosofische beschouwing ja. hier. Ja. Nou ja, als je al die deskundologen momenteel op televisie ziet... dan denk ik ook af en toe van... Yo, dat die, die degrees had ik ook allemaal naadloos kunnen halen als je de inhoud van sommige ja. van die betogen. Ja. <laughs> Overigens hoorde ik, uh, ik een paar weken geleden zat ik tegenover uh, Ronald Giphart, de schrijver. Mm -hmm. En die had als tip van de week, als je vastzit, want ik ga natuurlijk uitleggen hoe schrijf je schrijft in een boek. Ja. Nou, je, dan, hoe begin je in beginzin? maakt je een hoofdstuk, hoe creëer je karakters? En toen zei hij, hij, wat doe je als je vastzit met een boek in een creatief proces? Toen keek ik hem aan. Dus dat was de beste tip ooit. Dat was van uh, wat je ook alweer, uh, onze beroemde schrijver-interviewer Adia van Dis. Die had ooit gezegd. Dat vond hij zo tof masturberen. <hijen> zegt hij hey, wat? Zegt, Pardon. Ja, als je vast zit, dan uh, moet je gewoon even een kleine, een kleine, een kleine uh, rukkage. <hijen> en, uh, en dan komt het ja. Dan gaan weer witte Is even een mooi bruggetje. Kijk, <hijen> een bruggetje zitten, van, ja, is een mooi bruggetje, ja. want uh, het gaat, iets, uh, gaat daarover. Uh, we, we, we hebben allemaal wel eens een beetje cake of wat dan ook, hè. Dat uh, nemen we bijna elke week nemen we wel mee. Is het uh, niet ik? Dan is het wel iemand anders. Heerlijk. Maar uh, wist je dat dat uh, ook nog wel duur kan? komen te staan als je iets maakt. Want in Egypte is een dame opgepakt... wegens het bakken van onfatsoenlijke cakes in de vorm van een Terecht. ja uh, nou ja ik heb het gezien uh, de, de cupcakes ze zagen er niet goed uit cupcakes en de dus... cupcakes, hey, cupcakes. Oh. nee maar, maar dat was dat, nou ja en, maar uh, met symbolen uh, waarvan, die niet ja die, nou, die waren dat, dat nou ja dat, niet heeft, een, dat waren niet kuizende uh, beelden waren dus. ik weet wel dat ik ooit een keertje aanvullend op die gevulde koek ja, maar, zeg, maar je moet sommige dingen ook niet zien hè Jaap. Ik ben een is dat keer, zo nee ik ben een bakkerij binnengelopen en daar stond een man ja. Een bakker en die stond en die duwde... een mandeltje in zijn navel en duwde daar een gevulde koek tegen aan. Oh, ja. <laughs> zo plakten die, die gevulde koek. Weet jullie kerstkransjes uh, maken? Ja, dus, ik, ik, ik, zeg, ik zeg maar de ik kerstkransjes maken hoor. Ja. Bedankt je, ja, man. Maar, uh, dus maar het is ook uh, een dure cake hè, hè, in huh? Egypte. Want uh, je moet er wel even 319 euro. Wat zeg ik? 319 dollar voor betalen om op uh, borgtocht vrij te komen. Dus dat, uh, dus dat is nog een stevig bedrag ook. Wat ja, je er nog kijken, even voor moet betalen. om... Ja. Uh, dat kan alleen maar in Egypte weer. Dus. Jongens, ik vind dat de ja. tijd is... na al dat vreselijke gelul... Oh. het raakt kan nog wel. Ja, vier. Welkom bij de Kant oh. Nog Wel Show. Ik sal, ik, ik, Dank je, Frank. Wat zeg je? Uh, het is eigenlijk uh, dit, meer min of minder. Interessant. Ja, het is bijzonder interessant. Nou, dat is wel hele goede muziek, jongens. Heb je dat? Ja, absoluut. Dit is mooi. Oh, ja, dat vind ik echt. Dat... Tino, waar of niet? Ik ben op tijd weg voor het kutnummer van Jaap. Uh... Ja, nou, zo'n kutnummer is het niet hoor. Straks. Ja, of weer. <laughs> Wie is dit ook weer, Ger? En dit is Curtis Mayfield. Ah, supervlieg. Supervlieg. Ik denk aan de tijden dat ik op uh, zaterdagavond nog wel eens uh, de chint binnenwandelde en dat uh, dit soort nou, uh, dingen erin werd uh, ik heb, gedraaid. Hoor. Inderdaad, verhalen gehoord dat jij heel fijn kon dansen. Ik heb het ook goed. Ja. Nou, ja, Houthouten Klaas. Ja. Ja. Maar ik ben geen familie je, van koper hoor. Ik de heb gewoon. Uh, ik kan niet echt heel goed dansen. Ik heb uh, aanbeien en dan... Uh, <laughs> ja, ik dat <sap> niks. <laughs> ik heb gehoord dat Jaap niet meer in de gym mag komen... dat hij dacht dat hij een van de chippendeels was. Dat hij als een kleren uitziet. Oh. Ik weet niet of dat waar is. <laughs> nee, nee. Nou, We hadden wel zeg maar, onze eigen dansjes vroeger in de... In de hoe heet en, de Esther Nee, niet Esther Die tent waar die sneeuwbal achter de bar stond. Oh ja. <laughs> hoe heet dat? Pe Peter de voormalige Petrovic? Hoe heet dat ja, weer... In de Kerkstraat? Ja, ja, ja. ja daar. Ja, het, ja. Oh, oh. Ja, dat jij een keer van het toilet kwam met een, met een met, met acht meter. een uh, uh, bouwdlint. Uh, uh, uh, toiletpapier. Ja, broek. De Chaplin Bar. Had je daar ergens zitten? De Chaplin Bar. Nee, de Chaplin Bar zat volgens mij in de stationstraat. Nee, de Chaplin nee. Bar zat op de Kerkstraat. Oh, de kerkstraat. Ja, ja. Oké, okay, nou dan heb ik dat uh, niet goed. Nee, ja. dit was. Hoe heet het? Ja, weer. het schiet wel weer. Nee, Frank, uh, in die tijd was je ook een heroïne, dus je vergat ook dingen, toch? Ja, best wel, ja. In ja. Ja. Ja, nou, dat... ja, de stationsraad heb je nog een paar, van de, maar dat zijn allemaal van die koffieshops uh, uh, geworden. Maar dat zaten, daar zaten vroeger ook ja. nog wel wat, wat discotheken, dancings en weet ik allemaal. Ja, wat. ja. De, weet je het ook alweer? Uh, oh, weet heet je het ook alweer? Die, die, die tent halverwege uh, de kerkstraat. Er zit nu een koffieshop. Uh, er was een heintje kips van die, uh, oh, die? die erfgenaam van, uh, van, die, van die leverworstenfirma... Hm. En er was dus, s nachts, er stond Zwarte Jan aan de deur. En er kwam echt penose. Dat was niet normaal ja, wat er ja, allemaal ja, ja. kwam. En er stond er een amendalier s'nachts op te treden. Of uh, heel veel gasten die dan hadden opgetreden ergens ja, in, in, in Amsterdam. Die kwamen nog even naar de Kings Club, heette dat. Ja, oh, dat King's is de, de Jackenierhuisstraat. Ja. Nee, nee, dat is niet de Kings Club, het heette. Ah, met zijn naam, oh fuck. Nou, maar maak was, kom nog op. Maakt niet uit. Die was tot vijf uur op. open. Die ja? Dat was tot vijf uur open. Ah. Oké. Okay. <laughs> Ik weet wel dat we nog ooit nog de Sessels hadden. Van. Uh, uh, ja. weet je ook alweer? Van. Uh, Livalog, uh, ja. En uh, dat uh, op een gegeven moment uh, Grace Jones. die kwam uh, ja. daar ook even wat, uh, wat doen. Uh, maar Jones. dan hadden ze een koud buffet neergezet. Maar de mensen konden zich niet inhouden... en begonnen al aan het koud buffet. Dus uh, op het moment dat Grace Jones binnenkwam... was het koud buffet al helemaal aangevreten. Dus, uh... Dat was een heks van een wijf, joh. Wat, Chris Jones? als, ja, als je was, die in ja. veel tegen was gekomen, dan was je echt gevlucht, denk ik. Maar Joop van ja. In heeft er de studio uitgestuurd. Die vrouw ja, hij was, ja, bij werden dat niet. En daar, daar kwam echt werelds tegen. Ik Wille denk Dottel. niet dat het een qua kerel was, maar ze zag Wie? er gewoon niet uit. Die, uh, <laughs> Kees Jones. Nee, Kees. Oh, Kees Jones. Je ja. oh, hebt van de ijmond doorgesprongen met een parachute. Ja, ja, ja. Zeus man. Ja, ja. ja het is, uh, wat dat betreft is het een heel ander vraag. Was geworden, het C. André of niet? C. André, ja? dat ja. was hem. Ja. Dat ja. was hem. Ja. Dat ja. Ja. Hey, ja. Op uh, BP-terrein, je hoodie op, uh, vuurwerk mee, uh, op je scooter of je step komen en, uh, en rellen. Op BP-terrein, kunnen we geen schade doen. Uh, BP-terrein? Ja, BP-terrein. Vanavond gaan we... Ja, luister, we hebben nu... Relig wat in Eindhoven, in het bos, in Rotterdam, in Amsterdam. We kunnen natuurlijk niet achter. Ja, je, je, je mag daar negenendeel de straat niet op. Nee, maar dat, ik wel. Ja, Daar houdt toch niemand anders in? Jaap wel. Ik mag wel de straat op, want ik heb vanavond een uh, raadsvergadering die ik door moet geven, doorsluisend is dus ik heb mijn eigen verklaring en een werknemersverklaring. Ja, oké. Maar Jaap is Jaap kan best eens uh, eentje, een beetje. Uh, dat amok trappen. Ik, de eens. Ja, hoe noemen we dat de staan vandaag? Jij kan een beetje beginnen met rellen. Uh, ja, ja, de, ja, de, de allereerste van de vandalen Net zoals Kees van Cooten die toen ja. die in die trein stapte met zijn trainingspakken hier. Ja, de hooligan, <laughs> ja, de, de single hooligan. Ja. Ja, maar maar hoe werkt dat dan, ja? Jij ja, ik begrepen, kan van internet zo'n verklaring. Ja, heb ik ingevuld. is er geen autoriteit boven jou, of ben jij je eigen werk? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik heb de opdracht. Ik heb de opdracht. De opdracht gekregen van het bestuur dat ik hier moet zijn. Okay, maar bestuur... Dus ik mag, uh, mag hier zijn. Ik, uh, okay. ik heb ook een, een verklaring van de omroep bij me. Dus oh, nee. ik, uh, nou, ik moet er twee hebben. Dus één van mezelf en eentje van, uh, van de opdrachtgever. Ja. En de opdrachtgever is uh, deze Toco. Dus, oh, uh, dus ik... Uh, no, en die mag je uh, tonen toko, met je smartphone. Toko. Dat is dat ook nog. Ja. Het is wel een heel... Ja, ja. De toko. De toko. Toko. Ik wil wel 95 euro betalen... om bij zijn raadsvergadering te zijn. Het is leuker dan een cabaretvoorstelder. En dat is <laughs> ook ja. vijftientjes. Ja Over 15 gesproken... er komt een horrorwinter uit. Aan, oh ja? Ja, van drie dagen. Ach, echt waar? Drie dagen en Alleen we? in noorden. <laughs> echt waar? Nee, is echt waar. Door oh, ja, de bol In noorden. Ja, echt zo zo de, de, Nou, de, de, de, de ze weten strepen, het nog niet 100%. De streep, uh, uh, zeg maar in zandvoort uh, ja. uh, onderzaal uh, daar, daaronder wordt het weer warm. <laughs> En daarboven wordt het koud. Ja, ik heb begrepen dat ze er nog niet helemaal uit zijn. Want ergens in, uh, in Antarctica dan, dan mm -hmm. is daar iets We zijn gaande. zijn de ijsmeesten bij elkaar gekomen, of niet? Nog niet. <laughs> nog niet. Dat is wel heel mooi. erg leuk, ja. Ze zijn bezig. Nou, in dat kader heb ik wel een heel leuk... Uh, gewoon een leuk zetje, <laughs> dat je, Dat je denkt, go, een leuke plaatje. Uit de tijd van Rennie Paping. Dat zeg ik. Ja, 1932. Maar de baby is cold outside. I've got to go away But wait. baby, it's cold outside This evening has been Been hoping that you'd so drop in So very nice I'll hold your hand They're just like a My us. mother will start to Beautiful, worry Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor Listen to the fireplace So roll. really I'd better speak. Beautiful, please don't well, hurry Well, maybe just a half a drink Put more Put some records on while I pour. The neighbor's might think. Maybe it's bad out there See what's in this street? No train? cabs to be had out there I wish I knew Your how eyes are like starlight To now. break the spell I'll take your hat Your hair looks wet. I warm. ought to say no, no, but no, Mind if sir. I move in At concert. least I'm gonna say that I just What's try? the sense of hurtin' my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out oh, Baby, but it's cold, cold outside, outside. I simply must but go but baby it's cold outside the answer but is no baby it's cold outside this welcome is big. how lucky that you dropped so it so nice and warm look out the window at that My store. sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Weaves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is Ooh, vicious. Ooh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette and Never such a blizzard before. I've got to get But home. But baby, you freeze out there. Say, lend me a cold. It's coal. up to your knees out there. You've really been I great. thrill when you touch my But hand. But don't you see? How can you do this thing to There's me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty in bed. If cry. you caught pneumonia and died. I really died. can't Get stay. over that old doubt. Is het iets van uh, Dean Martin of zo? Lijkt mij. Nee jongen, het is uh, Ben Crosby samen met Doris ah. Day. Ah. Ben Crosby. Ben Crosby en Doris, ah, Doris Day. Doris and Day. Ladies yeah. gentlemen, and gentlemen, En het a side here on KFH in de sky. Hi Bob. Hi Bob. Dat Goed. Is, -FM. Het is, het is uh, half <laughs> elf. Uh, Tino is het uh, pand uit. Die gaan we straks nog even uh, lastig vallen via de telefoon. Maar uh, we hebben wel iemand anders aan de telefoon. Want... Dames is, en heren... Uh, Hans, Hans Bobman! Ja. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Hallo. Ja? Nou, ik zie dat je bent aan de beurt en Tino uh, ontvluchtend en, en direct het pand. Ja ja, ja, ja, ja. Het ja. is wel opvallend hoor, <laughs> dus. Uh... Ja, wel, ja. <laughs> <laughs> hey, jongens, maar, ik wil graag beginnen met wat uh, autosport-gerelateerde onderwerpen. Heel? goed! Oh. Ja. Uh, ja. We hadden het uh, geloof ik twee weken geleden over de Ferrari Driver Academy, waar toen een uh, Nederlands meisje aan meedeed. Ja. En, uh, weet u dat nog? Nou, die is het wel geworden, die Nederlandse die daar uh, uh, meedeed. Maar Mai Weug, ja het is geen Nederlandse naam, maar goed. Nederlands vader, Belgische moeder en woont in Spanje. Maar zij wordt wel de eerste vrouw in, het, uh, in de Ferrari Driver Academy. En dat is op zich wel aardig natuurlijk. Leuk hè? Uh, Mattia Binotto, de, de teamchef van, van Ferrari, heeft een sleutelmoment genoemd. Nou, ze gaat uh, met steun van Ferrari Formule 4 rijden. En in die Ferrari Drive Academy heeft natuurlijk ook Leclerc gezeten, Pérez, Mick Schumacher. Dat zijn natuurlijk wel aardige namen, hè? Mm -hmm. Het is uh, weg te gaan nog, om eventueel de te halen, maar het uh, begint uh, redelijk, moet ik zeggen. Uh, nou, Ferrari heeft voor het aantrekken van uh, Carlos Sainz, uh, uh, hebben ze alle boordradio's bij McLaren geanalyseerd. Dus alles wat hij gezegd heeft, via de microfoon aan het team. Mm -hmm. Dat hebben we allemaal geanalyseerd. En uh, om te kijken hoe hij reageert in uh, soms moeilijke omstandigheden. Dat is uh, ook wel aardig. Ja, je moet altijd uh, goed weten wat je zegt in zo'n microfoon. Mm -hmm. alles, alles wordt geregistreerd. Hè? Ja. En er is ook nog, uh, nog, uh, nog nieuws van Porsche. Die komen in 2024 met een waterstofauto. Oké. Okay. Die gaat meedoen met de 24 uur van Oh, dat is wel spannend. Uh, ja, dat is wel aardig. Hè? Ja. Ja. prototype is net klaar. En dat wordt uh, medeontwikkeld door de uh, stoffen van Doornen, onze Belgische uh, oud. Hé, hey maar Hans, uh, yeah. zijn die auto's dan ook, uh, uh, die, die, die rijden dan op waterstof, maar zijn ja. dat verbrandingsmotors, motoren? Dat weet, ik, dat weet ik niet. Nou, dat denk ik niet. Ja, je, ja. Je, verbrandt, je verbrandt eigenlijk waterstof, hè? Ja, dus het is een uh, soort uh, wel, weliswaar gemodificeerde auto op LPG, zo moet je het uh, zien. Ja, ja, maar er komt wel gewoon geluid uit. Ja, volgens mij ja. wel. Gelukkig, ja. Nou, Frank, ik ben blij dat jij als autosportdeskundige mij even bijstaat. Ja. Ja. Niet zozeer hey, van de sport. Even, even over, even over ja. Ferrari. Wist jij dat de zoon van Jean alesi uh, ook in een Ferrari F1 heeft uh, gereden van de week? De zoon van Jean Alessi. Ja. Giuliani ja. Alessi. Ja, Giuliani al. Alessi. En, uh, okay. ja, en later deze alesi. week komen ja. Charles Leclerc ja. en uh, Carlos Sainz ja. in actie. Misschien even getest, maar hij heeft niet aan races meegedaan. Nee nee nee nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het is nog alleen een test. Dus, ja. uh, Oké, okay, nou prima, hartstikke goed. Er komt trouwens ook een nieuwe serie aan. Uh, de Offroad Extreme e Racing. Oké. Okay. Nou, ja, dat, dat is een uh, uh, serie met uh, SUV's. Allemaal uh, elektrisch. Er doen tien teams aan mee. en uh, Zojuist heeft uh, Jensen Butten. Uh, ...die heeft ook gezegd dat hij met een eigen team komt. Uh, dat hebben eerder Rosberg en Hamilton al gedaan. Uh, die weten ook niet meer wat ze met hun geld moeten doen... ...dus die stoppen dat gewoon in zo'n zo team. En uh, als het goed is, 3-4 april is de eerste race in de woestijn van saoedi arabië mm. uh, Nou, die button, die krijgt het trouwens wel druk, hè... ...want die wordt ook senior advisor bij, uh, ja. bij Williams. Ja. En hij is ook mede-eigenaar nog van het DTM-team met, met de McLaren. Dus uh, hij krijgt het wel heel erg druk, moet ik zeggen... Houd hem van de straat, hoeft hij niet uh, met uh, bakstenen of uh, weet ik of wat, een uh, winkel te plunderen of wat dan ook. Dus uh, vervelen hoeft hij niet. Ja, ik hoort ze niet aankomen, Die, die zo'n uh, i, -i, i wagen natuurlijk. Bedoel je nee. dat? Nee, ik heb het over Button. Dat hij zich niet oh? hoeft te vervelen. Dus uh, vervelen, dat, uh, dat, uh, dat is nu gemeengoed in Nederland. Maar goed, uh, oh, laten we het daar goed, maar over nee, niet nee. over hebben. Ja, nou ja, goed, uh, maar hij zit meer in de autospoor. Dus. Ja, daarom. Dus het houdt hem van de straat. Dat uh, ja, probeer ja. ik te zeggen. dat hebben we nog een paar aardige dingen. Uh, Alexander Levi, dit is een Franse golfer die sloeg bij het Abu Dhabi Championship in the One. Misschien hebben we dat gezien. Nee. Uh, nou, dat, uh, hij won daarmee een BMW 850i, een, een, ook een wagen van... van, van uh, lekker. ...van euro. Ja, lekker hoor. Lekker. Hij, hij was er heel erg blij mee, want hij, uh, hij danste geloof ik twee minuten op die T-box. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk mooi, dus zo'n bak natuurlijk. Uh, hij uh, had trouwens massa, want vlak daarvoor uh, sloeg Bezuidenhout, dus een Zuid-Afrikaan. Ja. Die sloeg ook bijna een Hollywood, ging langs het randje van de kut. Uh, anders had hij hem gehad. Maar goed, ja. nu had hij hem, daar was hij heel erg blij mee. En we hadden nog uh, Tom Dumoulin, hè, die uh, merkwaardig, hij uh, werd gepresenteerd bij Jumbo visma Begin, uh, of eind vorige week. Ja. Uh, had hij er nog over van, uh, oh twee tijd erin in de tour het is goed voor mij. En... Uh, hij zou dan geen uh, kopman worden, want het is natuurlijk ook niet, mm -hmm. maar hij, hij had het zin en dit en dat. Maar twee dagen later zei hij van, uh, ja, ik stop er even voorlopig mee, want uh, ik leek met een rugzak van 100 kilo te rijden. Ja, dat is ook niet uh, lekker natuurlijk. Dat is <laughs> nee. Maar... Hè, wel een merkwaardige zaak. Want nu stopt hij. En ja, voor hoe lang? Dat is ook niet duidelijk. Ja, ik heb, ik heb het uh, gisteren bij uh, Langs de Lijn en Omstreken heb ik daar het nodige over gehoord. Over uh, deze stappen die Dumoulin heeft uh, genomen. Ja. Uh, en daar zit meer achter dan uh, wij hier allemaal nou, denken, hoor. Dat zou, dat, zou, dat zou nog kunnen. Misschien heeft hij al een brief op de mat gehad. Ja. Dat me van doping, nou ja, dat wil ik niet meteen zeggen, maar dat zou kunnen natuurlijk en dat dat ermee te maken heeft. Ja, nou ja, goed. Uh, in ieder geval... Uh, er werd ik... nog, nog gesuggereerd trouwens? Nee, dat werd niet gesuggereerd. Uh, er werd uh, iets anders gesuggereerd. Uh, er werd op een gegeven moment, uh, lieten ze een, een, uh, ja, een opname horen bij het uh, uitreiken van de sportprijs van 2017 geloof ja. ik, toen hij uh, ja. de Giro heeft uh, gewonnen. Uh -huh. uh, Twitter, ja, toen zei hij op een gegeven moment: Ik wil mijn uh, vriendin bedanken. Omdat zij als een wat, uh, wat voor moeite ik uh, gehad heb uh, bij het behalen van die winst. En daar uh, zaten op een gegeven moment, ja, daar klonk eigenlijk min of meer het ook door. Dat hij liever op de achtergrond is uh, en ik allemaal wat. Het is eigenlijk ja, iemand die is, ja. niet op de voorgrond wil, uh, wil zitten. Ja. En elke uh, keer die tekst en uitleg moest, uh, moest geven of wat dan ook. Maar het was natuurlijk niet voor niks dat hij als tweede man zou gaan rijden. Ja, zoiets. Um, en, en later. Ja, en later uh, zat ik uh, op de avond zat ik ook nog naar Allard Kalf te luisteren. Dat was uh, tussen ja. 12 en 1. En die had het er ook heel even kort over. Die zegt, ik vind het wel een dappere beslissing. Hij gaat gewoon iets doen waar hij uh, zelf compleet achter staat. Dus alleen maar dingen die hij leuk vindt om te doen. Dat zei, dat zei Kalf eigenlijk met uh, niet zoveel ja. woorden, maar hij bedoelde het wel. Ja. Eigenlijk komt het erop neer dat hij wel hulp nodig heeft. Zoiets? Ja, nou ja, goed. Ik weet het maar... Ja, het is natuurlijk een enorme getalenteerde wieler. Dat zou zonde zijn. Ik denk dat hij over een jaar of vijf, zes, uh, als hij helemaal niet meer rijdt, mm. dat hij een enorme spijt krijgt. Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Nou, ik, ik, ik, ik, ik denk dat, die, uh, dat, dat we hem ook niet meer terugzien in, uh, in de wieler. Uh, nou, dat ik denk ook niet dat hij direct terugkomt. Maar, maar ja, misschien wordt hij toch nog geholpen door de, uh, deze of gene. Dat zou kunnen, natuurlijk. Ja, hè. Nou ja, goed, we werken het wel. Ja, wat vind jij, Frank? Dat, we moeten nou, dat laten vind ik het ook wat waar ik mee wil dat oh. is eigenlijk uh, het voetballen. Voetballen. Fijn uh, Feyenoord AZ, hè? misschien hebben jullie dat een beetje gekeken. Nee. Ik denk het eigenlijk niet. Wat was de einduitslag? Uh, <laughs> uh, ja, dat moet ik even nakijken. 2-3 <laughs> uh. uh, Nou, eindelijk in een, een leuke wedstrijd. Tenminste, ik kijk niet zo heel veel voetbal, maar dit was wel een leuke wedstrijd moet ik zeggen. En uh, nou, twee jongens van AZ, uh, Baroui Badou, uh, en uh, Stengs, die kregen natuurlijk veel kritiek de laatste tijd. Ja. Die jullie toch even zien waartoe ze in staat zijn, hè? Ja, het had 2-7 ja. moeten zijn, Hoor en ik. Ja, nou, dat valt wel mee, want Feyenoord speelt ook niet slecht, maar goed, uh, c 3 was, was een terechte uitslag, denk ik. Mm. Er zijn trouwens veel de z fan van AZ uh, ja, ja, Pietje Keur sowieso. Pietje Keur, nou ja. Keur? Ja, Keur hij heeft er gevoetbald. Ach. Maar uh, de, ik denk de grootste fan eigenlijk Ron Brouwer is. Maar, ja! Ja, ongetwijfeld. hij uh, ja. die, die zat normaal gesproken in iedere thuiswedstrijd en uh, hij vindt het verschrikkelijk dat hij daar niet meer heen kan. Nee, we waren natuurlijk hele, hele gezellige middagen. Dat begrijpen jullie ook nog wel, hè? Hé, hey, maar ja. Meeuw is nooit verder gekomen, hè? In de in, de, in de ranking. eerste klasse vriend. Ja, eerste klasse. Dus ja, nou ja, speelde nu tweede klasse zaterdag in, maar. Maar bestaat het nog? Ja, nou ja, het heet nu de SV sint Het heet niet meer Sint-Sandvormeeuw. Oh nee, oh, jammer. Het? ja, de maar ze stonden bovenaan, maar ja, het is wel heel jammer dat die, uh, die uh, competitie stil is geweest tot nu toe. Ja. Dus, maar goed, uh, misschien dat ze ooit nog wel eens een keer wat hoger opkomen. Hey jongens, uh, Ja, uh, lijkt mij goed. Een beetje, ik ja. zou zeggen, nog een hele fijne uitzending. Gaan we doen, Hans. Gaan we doen, Hans. Dankjewel, Dankjewel, Hans. Hans. En zal maak er een zien. hele fijne dag van, hè? Ja, dat zal ik zeker doen. En draai goede muziek, hè? En hey, al, al, altijd. Daar uh, uh, laten we Ger even nu. Ik wil niet van Bing-Kurt, Jij bent geen liefhebber? <laughs> ja? Ja. Zet hem op, hè? Doei, doei. Ja, zo werkt dat, uh, ja, ja. En, uh, ja. Leuk, die Hans. die heeft natuurlijk heel veel verstand van sport en alles wat erbij komt. Want hij is uh, uh, hoofdredacteur van uh, de AD geweest, de afdeling sport. Ja. Dus hij weet er alles van en hij heeft uh, jarenlang mee meegetoerd, ook met de Grand Prix. En, en uh, is in alle landen geweest en, uh, nou, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus uh, ja, het is niet de eerste, de beste die we hierbij ZFM, uh, zeg maar, nee. voor de zender nee, nee. hebben, dames en heren. Wat eh, heb ik zeg over? het maar even. Nou, ik wil nog even wel uh, zeggen van, uh, uh, dat het, uh, we, we eten elke dag. En het is, uh, we hebben de tijd voor, want iedereen is thuis. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik, uh, ik denk dat het leuk is om het recept van de dag even... En, en wat uh, luidt het uh, recept van de dag? Ja, dat weet ik niet. Dat Vraag ik aan jou. Ah, oh nee, de, de, het recept van de dag. De ovenschotel met zoete aardappel, ja. bonen, avocado en ricotta. Dan gaan we nu een kookrubriek erin uh, brengen in ah, dit film? toch de... leuk, jongens. Het is gezond, vegetarisch, glutenvrij. Budget, oven en wat eten we vandaan? En je kan het allemaal uh, terugvinden op uh, uh, ah.nl. Maak jij daar veel gebruik van? Ja. ja? ja. Niet alleen uh, dit hoor, maar ook uh, meer. En, en ik vind het, uh, het is heel makkelijk, want als je, uh, stel je, je, je zoekt zo'n uh, gericht op... dan uh, doe ik alle uh, ingrediënten op mijn lijstje. Mm -hmm. Dan zet je deze ingrediënten op je lijst, dat is heel makkelijk. En uh, heb je ze op zijn lijst, dan ga je boodschappen doen... Dan uh, stuurt de, de, de, de, de lijstje uh, uh, zo door de winkel dat je elke keer die uh, hoe heet het kan, uh, kan pakken, uh -huh. de, de, de gerechten. Dus je hoeft niet meer heen en dan weer je te gewoon lopen. op je app uh, door... zitten kijken van wat je nodig hebt eigenlijk. Precies. En, uh, en dan, kom je, uh, dan kom, je, kom je thuis en dan heb je een, een, een, een filmpje of een, uh, de, de manier hoe je het, uh, hoe je het klaarmaakt, is uh, heel duidelijk beschreven. Uh, wat, wat jij beschreven hebt is voor vier personen. En uh, ik uh, meen toch te weten dat, uh, dat jullie met z'n tweeën zijn. Dan doe je toch de helft? Oh ja. Hey. En, en, en dan o, o, o. heb je <laughs> en dan heb je over voor de, de volgende dag, waar je zegt. Nee, want dan doe je de helft. Dan heb je iedereen. Dus, be, be, be, uh, jullie, ben, is, gewoon, jullie eten alle twee gewoon een dubbele portie? Nee, helemaal niet. Je maakt het toch en dan ga, voordat je het gaat maken neem je toch. Alles ja, oh, wacht. Dus de, ja, in, de ja. ingrediënt is 400 gram bonemix. Dus ja, dat de, nou, dus dan is 200, 200 gram. Gewoon 200 gram ja, en, een ja, ja. En, en een half citroentje ja. ja. ja, ja, en een half de hele. Maar wat doe je dan met het dat het het halve citroentje wat je dan over hebt? Hup! Dat uh, gaat over de. Of je, de je, je doet dat even in de ijskast. Dat waar je. Even. Ach, ach, ach. Ja, ja, ja. zo waar. Ja, Het ja, ja. is 620 kilocalorieën, 22 gram eiwit, 56 gram koolhydraten waarvan suikers, 11 gram vet, 31 gram waarvan verzadigd 8 gram en natrium 6500. Zo... Is wel een frans kijker met, uh, met uh, grote ogen. Vijf, Vrijf, de kapsalon. Ja, is de kapsalon. Oh. <laughs> Heb jij dat wel eens gegeten, kapsalon? Nee, nee. Ik ook niet. Dat is 2200 calorieën. Nee joh. In één keer, ja. Ja, dan ben je voor drie dagen klaar. Ja, meer nog, ja. ja. <laughs> Onvoorstelbaar. Ja, en dan moet je weer uh, gaan sporten, wat niet mag. Maar wij, wij ja, jij ook, hè? Wij lopen heel veel. Ja. Hebben. Wij wandelen heel veel. Ja, dat is wel lekker. Ja. Doe jij dat ook, Jaap? Ja, met hem. Jaap is aan het bellen. Oh, ja, <laughs> met bellen. Met, met, met Albert Heijn. <laughs> Hé, hey, niet zomaar, want uh, we hebben de, de razende uh, Tino nu uh, even nog aan de telefoon. Ah. Ja, want hij is onderweg, hè, naar Rafael. Dus, Hé, uh... hey, Tino, is er druk onderweg? Dat zeg ik niet. Ik vraag ook, <laughs> vraag, vraag ook maar wat. Weet jij het ook. Heb je nog ja. Rillen gezien? Nee, ik, ik wil net langs Schalkwijk. Ik ga ik even langs, maar ik heb een afspraak. Als dan <laughs> voor, uh, <laughs> want ik ga straks terug even kijken voor uh, Nee, joh. Ja. Uh, alsjeblieft, zeg lekker normaal doen met z'n allen. Nee, ik ben onderweg de Amsterdam Arena voor een gesprek met uh, Rafael van der Vaart. Ja. Gisteren heb ik daar een balletje mee getrapt. Leuke gozer, tof gen. En, okay. en dan ga ik ga hem vandaag de hele dag interviewen voor Masterclass. De hele dag? Ja, we ja, worden echt iets van 10, 12 hoofdstukken over uh, hij vertelt natuurlijk. Deze man heeft, heeft, heeft in de Engelse competitie gevoetbald, de, de Spaanse competitie, de Duitse competitie. Er zijn iets meer dan honderd wedstrijden voor oranje gevoetbald. Ja, dan, dan alles wat je zegt is raak, zou ik maar zeggen. Als hij uitlegt hoe je een bal moet aannemen of hoe je je moet voorbereiden bij een wedstrijd. En die gaat natuurlijk leuke verhalen vertellen. Dat Luister je een... goed, Frank? Ja. Hij is een leuke jongen. Is echt een hele leuke, hele, hele toffe gast. Ja. Hij komt uit Heimskerk, heb ik hem laten vertellen. Ja, hij komt dus naar een jongen, ik heb zijn vader gezegd, een, een onwaarschijnlijk aardige man. Uh, ja, leuke, leuke familie, leuke mensen. Geen gedoe. Nou, dat, is, uh, nou, dat klinkt leuk. Ja, toch is weten ze die gasten die gaan met tijgers op de foto, uh, uh, weet je staan. hou hey, hey. of We hebben een van een miljoen, dit is gewoon een normale jongen. Ja, met een horloge van een half miljoen. Ja, eigenlijk, ik hoop het wel voor, Hé <laughs> ja. hey, Tino, waar, waar ja. kunnen wij dit straks allemaal terug uh, bekijken en zien en luisteren? In maart komt het allemaal online, dat zijn een, uh, een, een soort college tour, master, masterclasses zijn het van... Allemaal verschillende mensen, van, uh, van Guus Mevers tot aan uh, Rafa van der Vaart, tot aan Jan Six die Rembrandt heeft ontdekt. Tot aan Johnny en Therese, de Boer van restauranten die breien. het zetten op, op elk vlak. Uh, gaan de beste uit hun vak vertellen uh, over die dingen. Ik zo heel interessant anders te doen. Ja, Ronald ik, Gippard dan, ook? Wat zeg je? Ronald Gippard ook? Ja, Gippard, die gaat uitleggen hoe je een boek moet schrijven. En uh, ja, ik zit de hele dag tegenover die mensen en ik, ik praat een ja, uur of vijf met ze. Vandaar dat jij ook en, een boek hebt geschreven. Ja, nee, maar bedankt Ja, de, de, de nee, Maar dan ben je wel kapot als je vijf uur te praten. Je moet wel opletten Ja, dat is ook wel geloof ik. Ja. En, uh, dus het is vrij uh, intensief. Maar ja. het is hartstikke leuk. Dus uh, uh, ik vind het leuk om te doen. Ah, dus, uh, goed wel. Ja, dus uh, we worden van harte welkom gegeven in uh, Amsterdam Arena. Dat is je ook niet elke dag. Nee, en ik ben benieuwd wat het gaat worden. We gaan luisteren. Ja, maar dan tegen dan. die tijd komen we er wel even op terug, hè? Ja, zeker wel. En nog wat anders, want ik hoor je nou overal over uh, gerichtstuizen. heb je nou iemand te pakken gekregen voor, uh, voor die beer en bordje bijnaam in is Oh ja. Nee. Nee. ja! nee! nee! Voor ja. Ja, <laughs> nee we nee, krijgen nee. gewoon een schop onder onze, onze kop. En jij bent toch directeur van dit programma? Ja. Hallo, We zouden gaan uitzoeken waar die naam op staat. Ja, maar als eindredacteur ja, moet jij toch de boel. Een Albert Heijn, alles citroentje met die kot aanpakken. Dat ja. is een En jij moet wat jij moet de, de vinger aan de pols houden, ja, ik We hebben twee weken een beetje weg en we hebben dan een Albert Heijn citroen. In. Ah, ik draag wel vandaan komt en een hondje in de hoogte. Ik wil het nooit weten. Hé, zit op, op de hele dag. Dat ja, is gaat dit toch nog doorleggen, dit, dit verhaal van Rule 5? kwartiertje of drie. oh ja, ik denk dat ik het... Nu, nu heb ik het toch wel een beetje gehoord. Ja, jongens, een speciale uitvoering. Ja, ja, ja een beetje re, re, re, re, remix. Ja, maar ik draag geen rommel. Nee. Heb jij wel eens pizza bezorger geweest, Jaap? Nee. Nee. Nee, maar hoezo? Ja, nee Waarom vraag nee, je dat? Nee. Nee, ja, er is een pizza bezorger in Moskou. Ja. Die had dus een ordertje om ergens een pizza af te leveren. ja en daar deed tot zijn uh, verbazing en ontsteltenis een chimpansee, helemaal gekleed als, als een gast, ja. deed uh, de deur open. <laughs> in een spijkerbroek en een shirt. <laughs> en die uh, chimpansee, die, dus die, die bezorgde, die schrok zich helemaal een ongeluk natuurlijk. Dus deed een paar stappen terug. Ja. Maar die aap die bleef heel rustig. Die gaf die vrouw een biljet. En die nam die pizza aan de ontvangst en deed de deur weer in. <laughs> <laughs> Dat is wel heel erg Dat bijzonder. Is geweldig. Oh. En dan moet je wel even dat nog muziekje nog even uitzetten. Ja, kijk, dit, kijk weet ik, dit heb ik ja, oh, het is wel heel, heel erg oh, oh. bijzonder. Ja. Wat zij ook alweer, het spreekwoord van: je moet een aap nooit uh, kunstjes leren of wat dan ook. Of uh, des te meer je een aap leert, des te meer kunstjes je moet doen. Dus nee, als komt, je met pinders betaalt, krijg je aapjes. Ach, Ach Zo, dat, is was toch oh, dat was hem. Dat was hem. Ja, ja, ja. Hey jongens, nou, een nieuwe president hebben we in Amerika. Ja. Ik ja. Ja. Ja. ben benieuwd hoe dit gaat. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een, uh, eigenlijk een stem op uh, Kamala Harris. Mm. Ja. Mm. Want ik denk mm. dat. Uh, ja. ik, dat Joe er in uh, misschien een jaar zit. En dan uh, geeft hij zo langzaam maar zeker het stokje over, denk ik... Zou je en, denken? En, uh, uh, Harris. Nou, ik weet het niet. Ik weet ja, het. ik denk ja. het wel. Maar goed, hij, hij heet de president van de Verbinding te zijn. Maar als je ziet wat hij voor een decreet er nu al heeft uitgevaardigd... en dingen heeft teruggedraaid, denk je, ja... Misschien gaat hij ook weer iets te snel van stapel... in het kader van de vereniging die hij daarmee uh, niet... Maar goed, uh, we gaan ja, het niet nee, over politiek nee, hebben. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. En, uh, ja. Ja, en onze Zuidboulevard trouwens, heel iets anders. Ja. Daar is men druk bezig uh, om de riolering te vervangen... en de regenwaterafvoer. Een ja. beetje rommelig aanblik, maar uh, nou, ik denk dat het wel hoog nodig is. Uh, hoog nodig, zeg, ja, zeg je ook nog uh, hoog genoot. Om, uh, om daar de riolering een keer te, ja. te vervangen, ja. Want, uh, ja, over het algemeen is ons uh, Zandvoorts wegennet verkeerd. Wel in abominabele staat, vind ik. Nou, er zitten weg. wat kuilen, hobbels en dat, dat soort dingen. Ja, het, het als, als, als je de, de, de, de, de Oranjeweg opgaat, Oranjestraat, de Oranjestraat. De Oranjestraat. die al die stenen liggen los. Het ja. Ja. Dus ja, is een denk, beetje hard rijden en de Die ja. vliegen. Echt uh, letterlijk om je oren. Kijk naar ja. de grote krocht. Eén grote gaten kaasverzakken. Nou, daarom heet je de grote dingen. krocht natuurlijk. Oh, dus dat is dat. GELACH Nee, ja. maar ik denk niet dat er uh, voldoende geïnvesteerd wordt in de, de voorbewerking die zo'n straat uh, zou moeten meemaken. Ja, maar goed, we uh, uh. dwalen af. Ja. Ja, nee, we nee, dwalen okay. nooit af. Nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. op zich uh, Maar uh, over uh, auto's uh, gesproken, Frank. Uh, ik weet niet of je dat ooit hebt uh, mee, meegemaakt. Maar uh, heb jij op een gegeven moment, als jij boodschappen deed, wel eens het sleuteltje in uh, de auto laten zitten? Ja, ik, dat is me wel eens gebeurd. Nou, ik ging met toen ik de, de brandweerrode Benz nog had. Ja. Maar goed, daar gaat jouw verhaal niet over gaan. Nee, door? maar goed. Uh, ja Kijk, uh, want, want het sleuteltje laten zitten, dat is één ding. Maar uh, kijk, als je ook nog je kind achterlaat uh, in de auto... en er is een uh, een, een of andere kwaadwillende uh, figuur... die daarmee aan de haal wil gaan. Ja, ik heb dat Ja, dan, dan idee, is het uh, niet best, hoor. Uh, uh, in ja. dat, dat gebeurde in Oregon... Er was op een gegeven moment een uh, moeder die ging even boodschappen doen. Eh, auto geparkeerd, kind achtergelaten. En dief zag zijn kans gewoon, maar uh, vergat dat uh, nog dat kind in de auto zat. En die gaf uh, die moeder een uitscheider. En uh, ging vervolgens, ja. uh, nadat hij het kind uh, had uh, eruit had uh, de uh, vandoor met de auto. Ja, dat is een laffe daad, hè? Al een beetje... Uh... Oh, oh, oh, oh, nou, je kan ook niemand meer vertrouwen. <lacht> je <hè>? kan <lacht> ook niemand meer vertrouwen. <lacht> ja, uh, wat uh, gaan we doen straks in de tweede uur? Want uh, we zitten in de dying section In twee de tweede uur, uur krijgen we heel veel kans nog wel. Ja. ja, dus uh, onzinnige Oude nieuws van Frank. Uh, nieuws van Frank. Uh, ja, het, uh, mijn uh, nummer dan nog. Jouw? En, jou. en, en, en de column van Tino. En de column van Tino. Ja, dat is Maar dat weet je nu al dat je niks mist. Nee, dat is het ja. mooie. Dat ja. ja. is ja. het mooie Dat ja. is het nummer van ZFM. Via ja. de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van uur. Ja.